Het is 6 uur Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Kolonel Gaddafi heeft het Libische volk toegesproken via een lokale radiozender. Dat meldt de pro-Kaddafi-tv-zender Al-Uruba. De Libische leider zou hebben gezegd dat de terugtrekking uit het hoofdkwartier in Tripoli een tactische keuze was. Verder zou Gaddafi hebben gezegd dat de strijd doorgaat tot de dood of de overwinning volgt. Het is nog steeds onduidelijk waar de Libische leider is. De opstandelingen in Libië richten zich na de verovering van Tripoli nu op Sirte, de geboorteplaats van Gaddafi. Een van de militaire leiders zegt dat er onderhandelingen gaande zijn met de lokale leiders van het laatste bolwerk van Gaddafi's aanhangers. Vanuit Sirte zouden intussen wel skut-raketten worden afgevuurd richting de stad Misrata. Ook wordt er volgens ooggetuigen opnieuw gevochten bij de steden Adjelat en Zouara in het westen van Libië. In Rusland is een voormalige politieagent opgepakt... in verband met de moord op journaliste Anna Politkovskaya. De agent wordt verdacht van het organiseren van de moord... op de kritische onderzoeksjournalist in 2006. Hij zou haar hebben laten volgen en het pistool hebben geleverd aan de schutter. Ja, dan werd de agent in de rechtbank nog opgevoerd als getuige in de zaak. Het Openbaar Ministerie op Aruba heeft in een onderzoek naar witwaspraktijken... beslag laten leggen op de villa van Stanley Hillis. Deze topcrimineel werd in februari in Amsterdam geliquideerd. De beslaglegging op de villa was vorige week. Voor de moord op Hillis is nooit iemand opgepakt. In Washington is na de aardbeving van gisteren een scheur aangetroffen... in de top van het Washington Monument. Het gebouw in de vorm van een obelisk is voor onbepaalde tijd gesloten. Ook de National Cathedral in Washington heeft flink wat schade opgelopen. De beving had een kracht van 5,8 op de schaal van Richter... en het epicentrum was in Virginia. Het was de zwaarste aardbeving in die staat sinds 1897. Het weer: eerst veel bewolking met kans op wat regen... later in het westen ruimte voor zon, in het oosten kans op onweersbuien... door 20 graden aan zee tot lokaal 25 landinwaarts. Dit was het NOS-journaal. Het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Woensdag 24 augustus, goedemorgen. Kolonel Gaddafi geeft nog lang niet op. Hij zegt zich wel het tactisch te hebben teruggetrokken. laatste nieuws uit Libië krijgt u van onze verslaggevers in Tripoli. Hans-Jap Melissen en Thomas Erdbrink. Met Midden-Oosten-deskundige Paul Aarts praat ik over de toekomst van Libië... en met bijzonder hoogleraar ontwikkelingssamenwerking, Paul Hoebink... over de financiële situatie van het land en de bevroren tegoeden. De inspectie Openbare Orde en Veiligheid... komt vanochtend met een rapport over de bestrijding van de brand bij Chemiepak. Ik praat straks met Bert Klein, die in de buurt van het chemisch bedrijf woont... en als eerste een onderzoek starten naar de aanpak van de brand. Oostkust van de Verenigde Staten is getroffen door een uitbeving. Correspondent Wessel de Jong in Washington voelde hem ook. Straks een verslag. Japan herstelt nog steeds van de aardbeving en tsunami daar. Vooral de economie komt er maar heel langzaam bovenop. Reportage van correspondent Wouter Zwart hebben we straks. Vanochtend ook de halfjaarcijfers van bouwbedrijf Heijmans. Trojaanse vrouwen in Zeeland. En Nederlandse militairen die een gebrek hebben aan kleding. Defensie wordt uitgekleed. Hoort u meer over dit Radio 1-journaal tot half tien. U kunt ons volgen via internet via nos.nl. Of via Twitter. Onze account daar is NOS Radio 1. Libische leider Gaddafi heeft vannacht een radiotoespraak gehouden. Daarin zou hij hebben gezegd dat de terugtrekking uit zijn hoofdkwartier in Tripoli een tactische keuze was. En dat hij doorvecht tot zijn dood of tot de overwinning. Geluid van de toespraak is er niet. Ook een regeringswoordvoerder meldde zich vannacht via een Libisch televisiestation. Hij zei dat het regime van Gaddafi nog jaren kan doorregeren. We hebben ook nog genoeg reserves om nog maanden en jaren door te vechten, zegt de woordvoerder. En de regeringstroepen zijn nog steeds slagvaardig en Gaddafi zal uiteindelijk vieren. Opstandelingen nemen dat allang niet meer serieus natuurlijk. Op pleinen in Tripoli en Benghazi is weer de hele nacht gefeest om het einde van Gaddafi's regime te vieren. Veel schieten in de lucht en toeters en ook heel veel vlaggen van het Libisch verzet. Gisteren namen de betogers het hoofdkwartier van Gaddafi in. Maar waar Gaddafi naartoe is gevlucht, niemand weet het. Ook deze rebellenwoordvoerder niet. Hij have misschien een van deze tunnels. tunnels. Hij is misschien in een van de huizen. Hij tends to te around en hide in weird plaatsen. Zoals like hotels, uh, flats, you know, even museums enzovoort. So on. Gaddafi is misschien wel ontkomen via het gangenstelsel onder dat militaire complex. Maar hij zou ook zomaar in een hotel of zelfs in een museum kunnen zitten, zegt deze woordvoerder. Na de verovering van Gaddafi's hoofdkwartier werd het rustiger in de Libische hoofdstad. Correspondent Thomas Erdbrink. Uh, het is nu uh, vrij rustig, uh, de avond is gevallen en uh, ik denk dat de inwoners van Tripoli zich ook heel goed beseffen dat, hoewel Gaddafi nu lijkt gevallen, uh, hij uh, een, een behoorlijk bijzonder groot afscheid heeft achtergelaten en dat bedoel ik dan cynisch, nadat met zeer veel wapens, iedereen is vandaag met een wapen naar huis gegaan. Inmiddels richten de opstandelingen zich op de stad Seerte... dat is de geboortestad van Gaddafi, en ook zijn allerlaatste bolwerk. Er zijn berichten dat vanuit die stad schutraketten worden afgevuurd op Misrata... dat is in handen is van de opstandelingen. Ondertussen is de enige eh, die Gaddafi nog lijkt te steunen... president Chavez van Venezuela. Hij zei gisteravond dat de regering van Gaddafi de enige is... waarmee hij in Libië zaken kan doen. We reconocemos a solo gobierno, el que dirige Mohammed al Ese el gobierno de enige regering die wij erkennen is die van Gaddafi, zegt Chavez. Die is een steun uitsprak voor de Libische broeders. Ook in Nicaragua is Gaddafi nog welkom. President van dat land heeft gezegd dat Gaddafi in Nicaragua asiel kan krijgen als hij daarom zou vragen. Ander nieuws, royaltyjournalist Mark van der Linden weet voor 99% zeker dat Prins Bernhard een derde buitenechtelijke dochter had, zei hij in het programma Knevel en Van de Brink. Daar ligt hij ook toe hoe hij aan zijn primeur over die derde buitenechtelijke dochter is gekomen. Er zijn uh, een aantal bronnen uh, die nog leven en die hebben een verklaring afgelegd, getekend, uh, dat zij de geschiedenis kennen. Dus wisten dat uh, er een situatie is geweest... waarin de prins met een van zijn mensen in zijn omgeving... Uh, een kortstondige affaire heeft beleefd. Mm. Of het nou een liefdesnacht was of iets meer. En dat daar een zwangerschap uit is geweest. En welke, wie zijn die bronnen? Die hou ik voor me. De vrouw om wie het gaat, Mildred Zijlstra... hoorde in 2003 dat Prins Bernhard haar vader was. Ze was aanvankelijk niet van plan om met haar verhaal in de openbaarheid te treden. Ik heb ook wel overwogen om het zo daar maar bij te laten... Maar aan de andere kant dacht ik ook van, uh, het is wat het is. Het is zoals het is. En als het iemand was geweest die bij ons om de hoek had gewoond... dan was het waarschijnlijk wat makkelijker geweest. En nu is het een hele bijzondere situatie. En het was voor mij het einde van een hele bizarre zoektocht. Ze zei dat de tijd waarin ze is geboren... vlak na het einde van de Tweede Wereldoorlog erg moeilijk was. Ook werden buitenechtelijke kinderen toen niet geaccepteerd. Wel vindt mevrouw Zelstra, het jammer dat ze prins Bernhard nooit heeft gekend. Ze is niet uit op contact met het Koninklijk Huis. De oosten van de Verenigde Staten is gisteravond getroffen door een aardbeving. In het dichtbevolkte Noordoosten, onder andere in New York en Washington... stonden de gebouwen te schudden. De beving had een kracht van 5,9 op de schaal van Richter. Schade was er amper, toch werden veel gebouwen wel ontruimd. In de park, please. Everybody. In de park. You know the drill. In the park. U weet hoe het moet. Uit de buurt van de gebouwen blijven. Ook in New York werden de gebouwen dus ontruimd. En hoewel er geen meldingen van schade waren, zat de schrik er bij sommigen wel goed in. I've been here 8,5 and a half years, never felt anything like it. And uh, trust me, it's not a good experience. Because the first thing that comes to your mind is 9 11 And uh, we are like a few days away from uh, 9-11, so. Het like, eerste waar je aan denkt is een aanslag, zoals op 11 september, zegt deze vrouw. Het is nu bijna 11 september en ik was blij dat het maar een aardbeving was. Ook in de hoofdstad Washington was de beving goed te voelen, correspondent Wessel de Jong. M Street, straat van ons kantoor, de meeste mensen zijn naar binnen, binnen, want de straat stond echt compleet vol. Honderden mensen stonden op de trottoirs, alle kantoren waren ontruimd. Voorzorg werden ook het Witte Huis, het Capitool en delen van het Pentagon ontruimd. In de top van het Washington Monument, Witte Obelisk, is een scheur ontdekt. Het monument blijft voorlopig dicht. Voor seismologen kwam de beving overigens niet als een verrassing. De background earthquakes tend to be small, so very few people feel them. But whenever you have that level of what we call micro seismicity, small earthquakes, it means that you have the potential for larger ones. Kleine bevingjes worden door veel mensen helemaal niet opgemerkt, zegt deze seismologe. Maar als die er wel zijn, heb je ook kans op een grotere beving. Uitbeving van gisteren was de grootste beving aan de Amerikaanse oostkust sinds 1897. Orkaan Irene neemt de komende dagen in kracht toe en bereikt mogelijk dit weekend de oostkust van de Verenigde Staten. Daarvoor waarschuwen meteorologen. News Alert. Hurricane Irene. 3 4. Irene kan uitgroeien tot een orkaan van de derde of vierde categorie. In Florida, North Carolina en South Carolina worden daarom nu al voorbereidingen getroffen. Irene maakt nu koers op de Bahamas en Turks en de Kajos-eilanden. Daar wordt iedereen geadviseerd binnen te blijven. Orkaan bereikt windsnelheden van 150 km per uur. In Best is gisteravond bij een schietpartij een agent gewond geraakt. Twee surveillerende agenten raakten in contact met een man... die vervolgens begon te schieten. Er is meerdere keren geschoten en daarbij is zowel agent als de verdachte getroffen. En uh, die zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. En ik begrijp dat de situatie op dit moment in het ziekenhuis... Uh, voor allebei geldt stabiel en levensgevaar. Het schietincident gebeurde in het centrum van Best... waar gisteravond mooi weer was en daarom druk. De politie is dan ook blij dat er verder niemand gewond is geraakt. Er ligt hier dicht in de buurt ook een, ook een terrasje. Ik begrijp dat daar ook uh, mensen op zaten. Dus er zijn inderdaad de nodige getuigen. Ja, en los daarvan, uh, met mensen op zaten en mensen op het terras. En dan een schietincident. Dat levert natuurlijk ook het, uh, een, het nodige risico op. Dus ik ben eigenlijk uh, uh, blij dat ik het hier kan vertellen... dat er verder geen gewonden zijn uh, gevallen. Politie is op zoek naar getuigen... en hoopt dan nog meer informatie over schietincident te krijgen. Wall Street sloot de belangrijkste graadmeters met een flinke winst. De Dow Jones-index eindigde bijna 3% hoger en schoot door de grens van 11.000 punten heen. technologiebeurs Nasdaq won zelfs 4,1%. Flink gehandeld dus uh, in New York gisteren. Handelaren hopen dat de Amerikaanse centrale bank met nieuwe maatregelen komt... om de economie te stimuleren. Baas van die centrale bank, Bernanke, geeft later deze week een... Uh, toespraak En daar wordt rijkhalsend naar uitgekeken. In Japan, daar is de beurs alweer een paar uur open, wordt druk gehandeld. Nikkei-index staat daar weer op een licht verlies. Zover het nieuwsoverzicht, kunt u nog eens beluisteren via onze website. NOS.nl slash Radio 1. En daar vindt u de podcast. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. 12 minuten over 6. Nederlandse artiest Dotan heeft in samenwerking met Amnesty International een single uitgebracht. Het nummer gaat over het uitdragen van je eigen verhaal. De hoofdpersonen uit deze videoclip zijn dan nu niet uitgezocht op hun uiterlijk... maar op hun verhaal, zegt Amnesty. Op een speciale website is iets over hun achtergrond te lezen... maar bezoekers kunnen daar ook hun eigen verhaal kwijt. Videoclip is al een hit op YouTube. In twee weken tijd is de clip al meer dan 100.000 keer bekeken. Still the secret, where do we go from here? Is this road uncle? Sotan hoorde u met Where We Belong, single in samenwerking met Amnesty International. Correspondent Thomas Erdbrink was erbij gisteravond in Tripoli... toen de opstandelingen het hoofdkwartier van Gaddafi innamen. Chaotische vreugde taverelen, maar ook bezorgdheid... omdat nu iedereen met geplunderde wapens rondloopt. In het hoofdkwartier van Gaddafi, om maar heen, worden werkelijk uh, gigantische hoeveelheden wapens verspreid. Er staat, voor, uh, staat een man, met, waarschijnlijk de kolonelspet van Gaddafi, is, uh, te dansen. <laughs> uh, van blijdschap. Mannen kussen elkaar. Uh, dit is een plek. De, de, de, tent Gaddafi, de tent van Gaddafi, de bekende, befaamde tent, die hij ook meenam naar de, naar de Verenigde Naties, op vergaderingen en andere dingen. Die staat hier in Bral. Um, en en het hoofd zijn hoofdkapel Wappel aan de zinne. Waar het horen is ja, eigenlijk ja, compleet in puin. Um, er is niks meer van over. Het is hier complete anarchie. Uh, mensen stelen werkelijk alles wat los en vast zit. Ik heb plasma tv's gezien. Een uh, soort uh, serveertafeltje, waar je, waar je eten mee, je mee kan brengen van goud. Een kalasnikov van goud. Uh, je kan zo gek niet bedenken of het wordt hier allemaal weggesleept vanuit uh, de compound van Gaddafi. Werkelijk, iedere Libische man hier in Trivoli heeft op dit moment de meeste. Moderne wapens in zijn handen. Mensen met, met scherpschuttergeweren. Er loopt nu een jongen langs, met die heeft zijn, de, zijn handen vol. Werkelijk met de munitie. en andere man zit hier op, wat waarschijnlijk dus de spoel van Gaddafi is: hij heeft een handgenaad in zijn hand, en hij is heel blij, happy. Ja, they're very happy. Ze zijn heel erg blij. Iedereen, uh, dit is vrijheid. Iedereen roept, iedereen loopt langzaam met een wapen in zijn hand en roept dan welcome to freedom. Ja. <laughs> um, er stond een adelaar hier op het dak van, uh, van, een, van een gebouw, een soort koepelvormig gebouw in het oranje. Ik kan me voorstellen dat het een soort futuristische jaren 70 achter de moskee is. En uh, daar zijn mensen met een luchtafverstuk, stuk, stuk luchtafweer op, op, op, op schieten. En de komt, vertelde met de kolonels: poseert nu voor de journalisten als waar. Hij, Gaddafi, er rijden mensen rond op fietsjes, op scooters. Mensen die verbranden. Tomorrow, ja, de, Precies, ja, morgen nog meer plunderen. Precies, Want er is nog genoeg te halen. Zegt deze man, hij sleept een koffer mee. Uh, gevuld met, je ja, kan het niet goed zien. Hij sleept zijn koffer nu over het portret van Koning Gaddafi. Hij was natuurlijk verscheurd op de grond. Ligt. En hier komt een man helemaal uit Benghazi. Wat heeft hij meegenomen? Benekatani. Ja, zijn naam is Maeli Katani en hij heeft een raketwerper meegenomen. Om mee naar huis te nemen, naar Benghazi. Hartstikke handig. Ik sprak net met een jongen, een, een, een, een rebel. Hij was zelf arts. Hij had al uh, verschillende uh, uh, uh, maanden strijd geleverd. En um, hij, uh, hij, hij keek dit allemaal heel treurig aan. Ik vroeg hem: uh, Nou, welkom in vrij Libië, zei ik. En hij zei: Ja. Dit is natuurlijk een heel groot probleem. En toen vroeg ik, ben je blij? Toen zei hij, nee, ik dacht dat ik heel blij zou zijn als ik de compact van Gaddafi over zou nemen. Maar ik ben, om heel eerlijk te zijn, heel ongelukkig. Wat zal de dag van morgen brengen? Slaggever Thomas Erdbreng gisteravond op het hoofdkwartier van Gaddafi in Tripoli. Van Thomas en van Hans-Jaap Melissen krijgt u later deze uitzending. Het laatste nieuws vanuit Tripoli en Libië natuurlijk. En meer foto's en video's, ook gisteravond over de inname van die compound... vindt u op onze website nos.nl. Oude kantoorpanden en verlaten loodsen, bouwvallen voor velen... maar ook een schat aan goedkope werkruimtes voor kunstenaars en creatieve ondernemers. Zij maken er graag een broedplaats van. Verslaghebber Jeroen Schutijzer onderzoekt deze week... de economische betekenis van zulke initiatieven. Vandaag probeert hij te achterhalen wie er eigenlijk in zo'n broedplaats durft te investeren. Dit is niet de, de grinbak van een of ander hoorspel, maar we lopen hier uh, op het dak. We staan hier op het dak van uh, Expositron in Amsterdam. Wij zijn uh, een van de grootste broedplaatsen van Nederland en de grootste zonnecentrale van Amsterdam. Zonnecentrale, want u heeft hier op het dak allemaal zonnepanelen staan. Ja, we hebben hier 403 zonnepanelen op het dak uh, liggen. Dat is goed voor onze eigen energievoorziening. Waarom hebben jullie dit? Wij vinden het heel belangrijk uh, om onze bijdrage te leveren aan uh, duurzaamheid. We zitten hier met meer dan 100 creatieven in het gebouw. En kunnen die creatieve jongens dit allemaal betalen? <laughs> nee, die kunnen dit niet allemaal betalen. Maar wij hebben een uh, lening gekregen van de Triodos. Als enige mogelijkheid? Ja, we hebben uh, drie offertes aangevraagd. De andere banken waren wel uh, in theorie wel-willend. Maar in de praktijk zaten er toch veel te veel haken en ogen aan. Welwillend, ja, dat ken ik. Zullen we even uit de wind gaan staan? Want, uh, meneer Meijer, voorzitter van het bestuur. Deze broedplaats telt twee gebouwen. Ja, we hebben een gebouw voor lawaaimakers en we hebben een gebouw voor stiltegenieters. Hier een bord, stilte-SVP-opnames. We zijn hier in de Hardland-studio's. Hier zit uh, Kees Schafrat. Als het goed is uh, is hij bezig met de opname van een luisterboek. Achter zijn hand naadloos schakelt hij over op een ander onderwerp. De interviews van morgen. Daar wil hij nog graag iets over kwijt met Hacker Missy. Mooie studio. Nuts tegen kleer. Het is een verrassing. Wat is dit voor luisterboek? Dit is het uh, luisterboek van een nieuwe roman van Renate Doorstein, De stiefmoeder. En dat gaat uh, eind september verschijnen. Tegelijkertijd met uh, het boek maken we dus nu de opnames voor. Ik ben heel erg verheugd dat we vandaag met Renate Dorstein mogen werken. Even vragen. En wat denkt u dan als u dat leest van, goh, knap opgeschreven? Nou, het rare is dat ik altijd, uh, want ik lees het van de drukproef, uh, zie ik nog dingen die verbeterd kunnen worden. En dat merk ik pas door het voor te lezen. Hoeveel tijd kost het nou, dit hele boek voorlezen? Nou, we zijn er meestal twee dagen mee bezig. Ja, en dan kan ik ook echt eigenlijk geen pap meer zeggen, hoor. Welke bladzij zijn we? Oh, we zijn pas op bladzijde 29 of zo. Van de? 230. Nou, sterkte ermee. Arna Notte is van de Triodos Bank. Ja, de ene bank belegt in Griekenland en Italië, een andere uh, financiert broedplaatsen. Hoe lang doen jullie dat al? Wij doen het al uh, sinds onze oprichting in uh, de jaren 80. We doen het al 30 jaar. Waarom? Um, wij vinden het belangrijk dat zo'n creatieve broedplaats... waar uh, beginnende kunstenaars een plek vinden om hun onderneming te beginnen... dat die een aanjager kan zijn en, en vernieuwing brengt, verbinding brengt in een buurt. Dat past bij onze, onze missie ook. Wij zijn opgericht om uh, de samenleving te verduurzamen... om uh, de samenleving leefbaarder te maken. Die projecten die dat doen, broedplaats is daar echt een voorbeeld van. Is het niet risicovol... Nou goed, wij kijken natuurlijk uh, zoals elke bank kijkt naar financieringsaanvragen, ook naar het zakelijke aspect. Dus uh, het is niet zo dat wij uh, alleen maar op, t, uh, op, het, op het creatieve kijken, maar zeker ook naar uh, is het haalbaar. Het is uh, economische crisis, subsidies uh, vallen steeds vaker weg. Merken jullie dat? Krijgen jullie meer aanvragen van beroepplaatsen? Wij merken dat bij de terugtrekkende overheid, bij de bezuinigingen... wel zo dat de sector echt aan het bezinnen is... van hoe gaan wij op een andere manier aan financiering komen. Bezuinigingen hebben dus ook nog een positieve kant. Die hebben zeker een positieve kant in die zin... dat uh, de culturele sector nu moet gaan nadenken... over een andere manier van financieren. En niet meer alleen afhankelijk te zijn van een overheid en van subsidie. Um, dus ik denk dat het ook kan worden gezien als een positieve drijfvier om het ondernemerschap te stimuleren. ING, ABN, AMRO, SNS, die zien dus helemaal niks in dit soort projecten. Het zou wel goed zijn als er meerdere banken zich hard zouden kunnen maken... of ook kunnen zien dat kunst en cultuur financierbaar is. Dat heeft zich absoluut bewezen in de afgelopen 30 jaar, ja. Zei Arna Notten van de Triodos Bank. De bank financiert broedplaatsen. En Jeroen Schutheiser bezoekt de hele week deze creatieve bolwerken. Het NLS Radio 1 Journaal. Sport. Nederlandse hockeysters hebben zich bij de Europese kampioenschappen geplaatst voor de halve finales. In München-Gladbach werd Italië met 5-1 verslagen. Ondanks de hoge scoren liet Oranje geen grote indruk achter. Maar na het verlies tegen Spanje was maatje Palme vooral opgelucht door deze overwinning. Uh, ja, natuurlijk. Uh, vorige wedstrijd uh, minder gelukkig en minder gespeeld. En, uh, ja, vandaag was de wedstrijd wel gewoon moeilijk tegen uh, Italië, dat heel erg verdedigend speelt. En uh, met z'n 11 echt handbal speelt voor de cirkel. En uh, ja, dan moet je gewoon geduldig blijven en je kansen blijven afwachten. En uh, uh, dat hebben we op zich gewoon goed gedaan. Je legt er vijf in. En uh, het hadden er, had er meer mogen zijn, maar op zich, prima overwinning. Nederland treft in de halve finale Engeland... dat in de andere pool als eerste eindigde. Parma heeft het volste vertrouwen in een goede afloop. Volgens haar wordt dit namelijk een heel andere wedstrijd. Ja, natuurlijk. Engeland is wel uh, kwalitatief gewoon sterker... dan, uh, dan de, de teams die we in de pool tegengehad hebben. Dus ja, ook fysiek heel erg sterk. Dus het zal een, een harde wedstrijd worden. Maar ja, we weten wel dat het altijd hele mooie wedstrijden zijn tegen Engeland. En uh, ja, donderdag moeten we er gewoon staan tegen Engeland. Een halve finale. En uh, hopen dat we die wedstrijd gewoon uh, goed kunnen afsluiten. Andere halve finale gaat tussen de vrouwen van Duitsland en Spanje. Als Nederland zich plaatst voor de eindstrijd... is men zeker van deelname aan de Olympische Spelen. Bij verlies zal men in de strijd om het brons... dat startbewijs nog moeten afdwingen. Nederlandse judoka's zijn er bij de wereldkampioenschappen... nog niet ingeslaagd medailles te veroveren. Op de openingsdag kwam Jasper de Jong in de klasse tot 66 kilo... het best voor de dag. Parijs was de vierde ronde zijn eindstation en daar was hij best tevreden mee. Vooral omdat hij zijn debuut maakt op een groot toernooi... wat toch wel wat, wat spanning met zich meebrengt. Nou, ik moet zeggen, uh, eigenlijk voorafgaand, ik heb het heel ontspannen benaderd. De eerste partij heb ik toch wel wat last van gehad. Ik had even moeite om, uh, om los te komen. Er kwam ook een strafje achter. En uh, ja, toen, uh, toen uh, kon ik me goed herpakken, ik bleef rustig en... Uh, uh, ik hield me aan de opdracht en zodoende kon ik die partij toch gewoon uh, redelijk eenvoudig binnenslepen. En uh, ja, nu heb ik, ja, de andere partij, had ik geen last uh, van zenuw. Het optreden van Jeroen Moren was teleurstellend. In de lichtste klasse, tot 60 kilo, verloor hij zijn tweede partij van Ilga Muskiev uit Azerbeidzjan. Een oude bekende voor de Nederlander. Ja, op de EK verloor ik van kreeg ik een, uh, een veeg inderdaad. Maar ja, toen had ik nog een excuus met een slechte voorbereiding, met een last van mijn schouder. En... Ja, toen, toen was ik ook gewoon niet zo goed in vorm. Maar vandaag was ik goed in vorm en ja, toch verlies ik van hem. Dus het is gewoon enorm balen. Ook het optreden van Birgit Ente was een tegenvaller. In de categorie tot 48 kilo kwam zij niet verder dan de tweede ronde. Vandaag op de tweede dag komt van de Nederlanders alleen Dex Elmond in actie. De vierde etappe in de ronde van Spanje is gewonnen door de Spanjaard Daniel Moreno. In de eerste echte bergetappe klopte die zijn Deense medevluchter Chris Anker Seurensen in de sprint. Wout Poels was de beste Nederlander op een achtste plaats. De rit ging over 170 kilometer van Baza naar Sierra Nevada. Voor Mark Cavendish was het allemaal te veel. De Britse sprinter trapte 23 kilometer voor het einde af. Cavendish won in de ronde van Frankrijk vijf etappes en het puntenklassement. Savin Chavanel nam de leiding over in het algemeen klassement. Bouke Mollema is de beste Nederlander. Nederlander. Hij staat 17. En FC Twente moet vanavond vol aan de bak om deelname aan de Champions League af te dwingen. Vorige week speelde het op eigen veld met 2-2 gelijk tegen Benfica. En vandaag is de return in Lissabon. Trainer Ko Adriaanse weet wat hem te doen staat, namelijk winnen. Dat is natuurlijk niet eenvoudig om in, in Lissabon van Benfica te winnen. Dat is een moeilijke opgave. Je kan natuurlijk uh, beginnen met uh, Benfica op te vangen, zodat je de nul houdt. En in de tweede helft toeslaan met een counter. Of je kan zeggen, nou, we proberen de nul te houden en we gaan de laatste 20 minuten dan die goal maken. Uh, je kan ook zeggen, nou, we gaan meteen uh, vol op de aanval spelen. Meteen, om meteen een goal te maken met risico dat je een goal tegenkrijgt. Maar ja, dan weet je dat je de twee moet maken. Dus er zijn uh, diverse scenario's uh, denkbaar. In de Champions League werden gisteren al wat wedstrijden gespeeld. Daarin heeft Bayern München zich geplaatst voor het hoofdtoernooi... door FC Zurich met 1-0 te verslaan. De eerste ontmoeting was ook al door de Duitsers gewonnen. Apuel Nicosia won met 3-1 van Wiesra Krakow. En dat betekent dat Robert Maaskamp met zijn Poolse ploeg... genoegen moet nemen met deelname aan de Europa League. Robin Haase gaat verder met winnen en heeft de derde ronde bereikt... van het ATP-toernooi in Winston-Salem in de Verenigde Staten. De Haagse tennisser, die uh, sinds zijn overwinning in Kidsbuel... tot de grote jongens wordt gerekend, won zonder al te veel moeite... met 6-4 en 6-1 van de Amerikaanse routinier James Blake. Zo voorspoedig het Haase vergaat, zo moeizaam gaat het met Timo de Bakker. In het Italiaanse Manerbio verloor hij opnieuw... in de eerste ronde van het Challenger-toernooi... Dit keer was hij niet opgewassen tegen de Duitse Peter Goyovcik. Dat is de nummer 427 op de wereldranglijst. Radio 1. Het NOS-journaal. Half zeven. Hier is Jan van der Putten. Goedemorgen. Kolonel Gaddafi heeft het Libische volk toegesproken via een lokale radiozender. Dat meldt de pro-Kaddafi-TV-zender Al-Oruba. De Libische leider zou hebben gezegd dat de terugtrekking uit het hoofdkwartier in Tripoli een tactische keuze was. En het is nog steeds onduidelijk waar de Libische leider zit. De opstandelingen in Libië richten zich na de verovering van Tripoli nu op Sirte, de geboorteplaats van Gaddafi. De opstandelingen zouden onderhandelingen voeren met lokale leiders. Maar intussen worden vanuit de stad wel raketten afgevuurd richting Misrata. En ook worden er volgens ooggetuigen opnieuw gevochten bij de steden Ajelat en Zouwara. In Rusland is een voormalige politieagent opgepakt... in verband met de moord op journaliste Anna Politkovskaya in 2006. Die agent wordt verdacht van het organiseren van die moord. Hij zou haar hebben laten volgen en het pistool hebben geleverd aan de schutter. En in Washington is na de aardbeving van gisteren... een scheur aangetroffen in de top van het Washington Monument. Het gebouw in de vorm van een obelisk is voor onbepaalde tijd gesloten... En ook de National Cathedral in Washington heeft flink wat schade opgelopen. Het was de zwaarste aardbeving in het gebied sinds 1897. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Vandaag zit Nederland in iets koelere lucht. Aanvankelijk is er veel bewolking met en spad regen. In de middag breekt in het westen de zon door. Het oosten kan een enkele bui verwachten. Het wordt 19 graden op de wadden tot 24 landinwaarts. En daarbij staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht klaart het breed op en kan er nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen bereikt warme en vochtige lucht opnieuw ons land. Het voelt dan broeierig aan bij maximaal tussen 22 graden aan zee tot lokaal 28 in het binnenland. Gedurende de dag volgt steeds meer bewolking en neemt de kans op regen en onweersbuien toe. Vooral in het oosten kunnen deze stevig uitpakken met kans op hagel en windstoten. Ook vrijdag komen er nog buien voor. Vanaf zaterdag is er weer meer ruimte voor zon. Met gemiddeld 20 graden wordt het wel wat koeler. De ANW-verkeersinformatie staat 1 file op de A15 richting Europoort... tussen Hoogvliet en Rosenburg 4 kilometer. Twee minuten over half zeven. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio in journaal. Terwijl er tot diep in de nacht feest werd gevierd in en om het hoofdkwartier in het centrum van Tripoli, blijft de belangrijkste vraag, waar is Gaddafi? Buitenlandredacteur Kees Elenbaas houdt er vanochtend de internationale media bij. Uh, Kees, is er laatste nieuws gemeld? Weet men iets over Gaddafi? Nee, nog steeds geen spoor van Gaddafi of, uh, of een van zijn zonen. Dat blijft echt het, uh, het grote mysterie. Uh, ja, aangenomen wordt dat ze uh, op tijd het hoofdkwartier zijn, zijn ontvlucht uh, gisteravond. Via waarschijnlijk een van de vele tunnels die, uh, die een vluchtweg geven uit dat onderaardse complex. wat daar, uh, wat daar zit. Nou ja, dat hij nog in leven is, dat, dat hebben we net ook even gehoord. Hij heeft gesproken met een, uh, een, een, een Libische uh, radiostation. Uh, een radiostation in Tripoli. En hij liet weten dat zijn vertrek uit de hoofdstad slechts een. tactische terugtrekking was mm -hmm. en iets anders. En dat hij toch zou doorvechten, ofwel tot de eindoverwinning. ofwel tot het uh, martelaarschap. Ja, we kunnen dat nog niet laten horen, want we hebben, we hebben dat geluid nog niet van dat radiostation. Ook zijn woordvoerder, een regeringswoordvoerder, heeft zich gemeld. Hè? Ja, ja die, heeft zich, die heeft zich ook gemeld. Ook die uh, slaat heldhaftige taal uit, want ze gaan uh, gewoon door met, met de strijd. Nou ja, in ieder geval is zeker, het is nog lang niet rustig, uh, niet in Tripoli en ook niet in de omgeving van Tripoli en in de rest van uh, Libië. Er wordt nog steeds gevochten op verschillende plaatsen in de hoofdstad, ook in de buurt van het vliegveld worden beschietingen gevochten gemeld. Eh, strijdkrachten die nog steeds loyaal zijn aan Gaddafi... die zouden de plaatsen eh, Zouara en Agalet ten westen van Tripoli hebben gebombardeerd. Zo meldt eh, Al Arabiya televisie. En er wordt ook gevechten gemeld uit de zuidelijke woestijnstad eh, Saba. En dat is een plaats die gezien wordt als eh, het mogelijk het laatste bolwerk van de Gaddafi-aanhangers. En wordt die plaats ook steeds genoemd als, als mogelijke verblijfplaats nu van Gaddafi? Inderdaad, daar wordt over gezegd dat hij misschien eh, de wijk heeft heeft genomen uh, richting die plaats... omdat daar nog veel aanhangers van hem uh, zouden zitten. Er zijn overigens ook speculaties al in, in uh, allerlei uh, media... over de plaatsen waar Gaddafi nog naartoe zou kunnen. Uh, dan worden er uh, voornamelijk twee landen genoemd. Dan hebben we het over Nicaragua en Zimbabwe. Mm -hmm. uh, dat zouden twee landen zijn die bereid zouden zijn... om de gewezen Libische leider nog, uh, nog asiel uh, te verlenen. En, een ander opvallend ding overigens is dat, dat de ronde dans al begonnen is over hoe het nu verder moet na Gaddafi. Uh, en daarbij is het vooral opmerkelijk dat China zich nadrukkelijk ja. uh, heeft uh, gemeld. Als land dat een rol wil spelen in wat ze noemen de wederopbouw van, uh, van Libië. Uh, de, de Chinese minister van Buitenlandse Zaken die heeft laten weten... Uh, dat zij vinden dat er geen westerse regeringen zich moeten gaan bemoeien... met de opbouw van Libië. Maar dat dat vooral zou moeten gaan via internationale organen. En dan zegt hij, uh, moet vooral de Verenigde Naties daarbij rol gaan spelen. Juist. En China heeft wel wat geld over, dus wil misschien wel investeren ook. En een de, deeltje van die koek. Ja, ja precies, en wil dan ook daarvan profiteren. Kees Helenbaas houdt vanochtend internationale media bij over de situatie in Libië en vooral in en rond Tripoli. We zullen doorgaan. Dat is een, een mooi levensmotto voor het oud worden. Het is ook de titel van een foto-expositie over de kunst van het oud worden. die vanaf vandaag te zien is voor het publiek. Nationaal Museum voor Psychiatrie, het Dolhuis in Haarlem, wil de beeldvorming over ouderen ter discussie stellen. Met onder meer werk van Erwin Olaf, sexy 50-plussers. en de vraag: is de vloek of een zegen dat oud worden in de wereld van tegenwoordig? I het is niet voor niks dat er een discjockey staat... die muziek draait uit de oude doos, om het maar eens eh, oneerbiedig te zeggen. Want die muziek brengt vaak nog herinneringen met zich mee. Herinneringen die het brein op latere leeftijd... soms nog maar moeilijk kan vasthouden. Ouderen zijn conservatiever dan jongeren. Ouderen zijn vaker depressief. De meeste ouderen wonen in een verzorgingscentrum... Het zijn allemaal stellingen eigenlijk. Ja, dit deel, het begin van de atoo, zijn stellingen. Uh, dus we willen bezoekers ook ja, prikkelen om na te denken over wat ze zelf denken. Uh, de meeste ouderen zijn uh, uh, doof, is ook een van de stellingen. Nou ja, ik had zelf ingevuld, ja. Dat dus lijkt niet zo te zijn. Dus ik heb zelf je kunt het zelf invullen ja. hiervoor staat een paneel. Terwijl je naar foto's van soms krassen knarren kijkt, als ik het zo maar even mag ja. zeggen. Net nog iemand in een voetbaltenu. Ja. van toch dik in de 70 volgens mij. Ja. Ja, klopt. Nee, maar kijk, is natuurlijk niet, uh, de, de huidige generatie 65 is... die gaat natuurlijk op een andere manier uh, oud worden dan hun eigen ouders. Het zijn de babyboomers, die zijn vaak voorvechters van allerlei ontwikkelingen geweest. Dus ja, het is een hele interessante vraag van hoe gaan die nou om met ouder worden? Actief of rust, afhankelijk of zelfredzaam, gelukkig of somber, herinneren of vergeten. Het zijn allemaal tegenstellingen. Hans van Looyen is van het Dolhuis, directeur van een museum... wat gaat over de grens tussen ja, de waanzin en nog in de reden verkeren. Is dit thema gekozen ook voor hier, omdat we met z'n allen vergrijzen? Nou, dat is natuurlijk wel een belangrijk onderdeel. Dus het museum probeert te reageren op maatschappelijke ontwikkelingen. Dit maakt deel uit van een reeks van drie tentoonstellingen over identiteit... onder de titel Wie ben ik? Eh, nou, je wordt natuurlijk gedefinieerd door je leeftijd, onder andere... Maar... Die vergrijzing, dus dat dit jaar zoveel mensen met pensioen gaan, is voor ons reden om nu deze tentoonstelling te houden. Behalve werk, bestaand werk, moet ik zeggen, van Erwin Olaf, onder andere hier te zien, is er ook het werk van Diederik Meijer, fotograaf. Fotografeerde het ouder worden. Op welke manier? Uh, wat ik gefotografeerd heb, is de liefdesrelatie tussen mijn moeder en haar partner, uh, Vrouwke. Uh, gedurende de afgelopen 2,5 jaar. Uh, waarin mijn moeder in een uh, ja, steeds verdergaande fase van dementie verkeert. We zien twee oudere mensen die elkaar liefdevol vastpakken. Maar de een lijkt te staren, niet te focussen met de ogen. En dat is iets wat jij uh, natuurlijk ziet. Uh, dat is een proces wat zich uh, de afgelopen jaren heeft, uh, heeft afgespeeld. Zittend op een bank. De een het hoofd op de schouder van de ander. Andere foto de hand om het hoofd. Bijna overal is er een liefdevolle aanraking op de foto's te zien. Wat ik zelf graag wilde vastleggen is nu juist wat er nog wel is... en niet zozeer wat er nou verdwenen is. En wat er nog wel eens is, de onvoorwaardelijke liefde. Ja, genegenheid en, uh, en liefde en uh, ja, verbondenheid eigenlijk. In het Nationaal Museum van de Psychiatrie, het Dolhuis dus... wij zullen doorgaan door de tentoonstelling over de kunst van het ouder worden... Aan het einde zie ik hem hangen: een quote van tennisveteraan Kees Marais: Het is de kunst de ouderdom zo lang mogelijk op een afstand te houden. Ik doe mijn best. Marno Remmers bezocht de foto-expositie over de kunst van het oud worden. De aardbeving en daaropvolgende tsunami troffen Japan alweer vijf maanden geleden. Maar economisch gezien trilt de schok nog altijd na. De Japanse economie kromp afgelopen kwartaal met 1,3 ten opzichte van vorig jaar. En het einde van de ellende is nog niet in zicht. Het zwaarst getroffen zijn de kleine en de middelgrote bedrijven... in het tsunami-gebied. Hoe start je je levenswerk weer op nadat je alles hebt verloren? Hier uh, het de bedrijf. Je kunt het hier nog wel een beetje zien. Hier moet dan de voorkant zijn geweest hè, van het bedrijf. Als je dan zo daarachter langs dat gangetje loopt, dan was daar de fabriek toch? En wat was hier precies? Eh eh, o space ah, de, de opslagruimte voor de sojasaus. Als hij hier zo staat, wat, wat voelt u dan? echt? ]あの... Hoe kan je tot is nu. Ik hier op de Misschien voel ik wat anders dan andere mensen. Bij mij was het vooral woede dat ik voelde. Over al die vrienden die ik heb verloren. En ik voel heel sterk dat ik de natuur nooit kan vergeven. Zit in je thuis de natuur nooit kan vergeven. 11 maart 2011 zag Michi Hiro Kono vanuit de heuvels hoe zijn stadje Rikuzentakata compleet van de aardbodem werd geveegd. Met amateurcameraatjes filmden mensen hoe anderen renden voor hun leven. Veelal tevergeefs een kwart van de bevolking verdween in de golven. Meneer Kono redde het wel. Enkele van zijn personeelsleden niet. Zijn sojafabriekje, een trots en landelijk bekend familiebedrijf van ruim 200 jaar oud, werd vernietigd. Maar als je negende generatie sojamaker bent, dan geef je natuurlijk niet zomaar op. Ik sta in een soort, ja noem het een bijgebouwtje. Ongeveer een half uur rijden landinwaarts. En hier staan de dames de beroemde sojasaus weer in te pakken. Mooie stickers gaan erop. Ah, dat heet stickers in Nederland. Meneer Kono heeft bevriende bedrijven zover gekregen dat ze de daadwerkelijke productie voorlopig op zich nemen, overnemen. Zodat zowel zij als dat bevriende bedrijf weer een beetje werk hebben. Een stevig staaltje doorzettingsvermogen natuurlijk, waar de hele regio zich een beetje aan optrekt. Wij hadden altijd, zegt hij, onze bedrijfsmotto's. Maar na de tsunami heb ik die allemaal teruggebracht tot eigenlijk twee simpele principes. Eén, leef. En twee, doe het in stijl en waardigheid zoals een mens behoort. 200 miljard euro op zoveel wordt de totale economische schade hier beraamd. De grote megabedrijven, de Sony's, de Panasonic's, de Toyota's, die komen er wel weer bovenop, maar het midden- en kleinbedrijf, de sojamaker zeg maar, dat wordt het hardst getroffen. econoom Hiromi Enshu noemt het een soort domino-effect. ...en neem nou de visindustrie, zegt Enshu. Alles daarin functioneert als één systeem, als één rij... ...als daarin één schakel wegvalt, dan knapt de hele ketting. De vissers, de haven, naar de vismarkt, het vistransport erachter... ...en dan uiteindelijk ook de visverwerkingsfabriek. Ze worden allemaal getroffen. Zoja-maker... Kono vecht tegen faillissement zoals iedereen hier. Hulp van de overheid, dat heeft hij eigenlijk nauwelijks nog gezien. De wet bijvoorbeeld voor het toekennen van tijdelijke behuizing is er vijf maanden na dato nog altijd niet doorheen. En ja, zegt hij, de overheid moet meer zijn best doen. Maar constant bekritiseren heeft ook geen zin, zegt Kono. Die overheid die woont hier niet. Die leeft niet in de opvangcentrum. Die weet niet wat wij nodig hebben. En dus moeten we het gewoon zelf doen. Moeten we het zelf rooien hier. Ja, is, dus we, we doen. En als u nou zo tussen het puin staat... Hoe, hoe denkt u dan terug aan die 11 maart? Ja, hij zegt... Het is heel simpel, ik wil er niet aan denken en dus doe ik dat ook niet. Ja, en dan vindt meneer Kono het eigenlijk wel genoeg met ons. Hij wil terug naar zijn kind, naar zijn vrouw en vanavond naar het vuurwerk kijken. Wij ook, boven het water, vanaf de heuvels. Ter nagedachtenis aan al die mensen in Rikuzen Takata die het niet hebben gehaald. Japan komt, kampt nog altijd met de gevolgen van de aardbeving en de tsunami. U hoorde een reportage van Wouter Zwart. Sokken, schoenen, broeken. Militairen krijgen niet genoeg kleding van Defensie. En daarom geeft de vakbond het nu. Het vraagt om uitleg. Gaan we zo vragen eerst een verkeersinformatie bij de ANWB-Wijnand Zwaan. Het is nog vrij rustig op de weg. Bij Rotterdam is het nu wat drukker. Op de A15 naar Europoort rijdt het langzaam tussen en Benelux en Rozenburg. Over zo'n 7 kilometer. En bij Utrecht viel op de A28 vanuit Zwolle tussen Hoeverlaken en Leusden 3 kilometer. Wat verwacht je ervan voor rond half 9? Nou, het is nu droog en dat blijft ook zo. En uh, nou, nog niet iedereen is terug van vakantie. Uh, en daarom verwachten we niet al te drukke ochtendspits. Op de half 9 zo'n 50 kilometer vielen. We horen van je Wijnand. Bij de ANWB. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Ooster. Kwart voor zeven. Trojaanse vrouwen in de voormalige veerhaven van Perk Polder, Zeeuws-Vlaanderen. Het was gisteravond de première van het elfde nazomerfestival Zeeland. Een moderne bewerking van het klassieke drama van Euripides. Met een gemengde Nederlands-Vlaamse bezetting. Jeroen Wielard merkte dat de Zeeuwse commissaris van de koningin, Carla Pijs, in deze periode van bezuinigingen blij is met steun uit Vlaanderen. Je kan je vrienden oproepen om te protesteren. Je kan verantwoordelijken de titel afbreker geven. Je kan ze uitmaken voor visieloze figuren en hen de schuld geven aan het ontbreken van middelen. Op zich allemaal geoorloofd en misschien terecht. Je kan ook voor een spiegel staan, jezelf aankijken en afvragen, wat doe ik? Wat doen wij? Kijken om ons heen en zoeken partners over de grens naar Vlaanderen. Met studenten, met winkeliers, met de kroegbaas... maar ook met Henk en Ingrid. Zo zei Henk Schoutenut, directeur van het festival... waar het gaat om oplossingen in tijden van bezuinigingen. En Carla Pijs kondigde mevrouw Joke Schouwvlieger aan... minister van cultuur van de Vlaamse gemeenschap. We moeten in deze tijden ook nog meer samenwerken... en geen enkele kans onder benut laten... Het Zeeland Nazomerfestival heeft die mogelijkheden gezien. Ook dit jaar zijn Vlamingen goed vertegenwoordigd. Zij spelen hier, dit festival, een heel belangrijke rol. Mevrouw Pijs, als Halbe Zijlstra niet met geld over de brug komt, sterker nog de kraan dicht doet, dan kun je het gewoon bij de buren halen, heb ik de indruk. De buren ondersteunen al jaren, ondersteunen al jaren. daar zijn we heel erg blij mee. En uh, ik, ik hoop dat dat zo blijft. Mevrouw Jooges Schouwvlieren, u bent enthousiaster over kunst dan de staatssecretaris in Den Haag? Dat denk ik niet. Het is ook niet aan mij om uitspraken te doen over uh, mijn collega. Ik ben hier vooral omdat ik gelukkig ben rond de samenwerking Vlaanderen-Nederland. Die eigenlijk al jaren groeit en ook heel sterk is. En ik, uh, ik vind het belangrijk om dat te ondersteunen. En ik zie enorm veel kansen om dat naar de toekomst toe ook nog te versterken en, en te verdiepen. En Vlaanderen heeft blijkbaar wel geld. Nu, wij hebben ook uh, de buikcrie moeten aanhalen in, uh, in Vlaanderen. Zij het uh, gelukkig iets minder dan, uh, dan Nederland. Dus ook voor ons. Wij, wij moeten zoeken, wij moeten ook creatief zijn en ook durven nieuwe paden te bewandelen. Behalve die samenwerking ziet u ook de meerwaarde van kunst. Uiteraard, kunst is een meerwaarde. Een samenleving zonder, zonder kunst is een, is, een, is een samenleving die iets mist. Dus ik denk dat we daar moeten blijven in investeren. Maar het, het is natuurlijk niet altijd makkelijk. Als, als overheidsfinanciën onder druk staan, ja, dan, dan heeft cultuur daar natuurlijk ook wel mee te maken. En het is niet altijd makkelijk. Het is ook goed dat men durft naar andere wegen te kijken. En ik heb de directeur net ook horen zeggen van, wij durven dat aan. Wij durven die uitdaging aan. En ik vind dat bijzonder knap. Absoluut. Maar ik zou willen zeggen hè, dat hier niet wordt samengewerkt vanwege subsidies. Maar dit is een grensoverschrijdende regio waar de mensen heel veel met elkaar hebben. Het heet niet voor niks Zeeuws-Vlaanderen. En Zeeland en Vlaanderen die hebben elkaar nodig. En af en toe dan, we hebben ook gezamenlijke belangen, maar af en toe ook tegengestelde belangen. Maar we overwinnen ze altijd de tegenstellingen. En in dit nazomerfestival komt alles samen. En is dat één geweldige kracht in die je ziet in taal en cultuur. En dat is gewoon fantastisch over de grens heen. Schouten die kan alleen maar blij zijn als directeur met zoveel gebundeld elementen. Inderdaad, de samenwerking met onze Vlaamse creatievelingen gaat bijna automatisch. Je zoekt er niet naar, het is er gewoon. In die zin is er helemaal geen grens en dat vind ik zo prettig. En dan mooi ook het geluk om een oude veerhaven te hebben voor een Griekse drama dat zich ook deels op zee heeft afgespeeld. De Schelde als de Egeese Zee. Ja, maar dat is niet alleen geluk, dat is ook de, de kracht van ook artistiek leider Alex Malams die iedere keer toch weer uh, locaties weet te vinden. En het leeft het leeft absoluut. Als ik uh, uh, ook de Vlaamse collega's zie, ook in de, de theaterproducties, leeft dat. En ik denk dat dat een, ook die invloed die ik zie naar de acteurs onderling... dat dat een verrijking is. Hey, grabber. U kent mij. Ik ben Tantibios, de boodschapper met nieuws uit het Griekse kamp. Het is mijn plicht in te lichten. Het ogenblik waar wij zo bang voor waren is nu aangebroken... Begin van het 11e nazomerfestival Zeeland. U hoort een bijdrage van Jeroen Wielaard. Vakbond voor Defensiepersoneel, VBMNOV, deelt kleding uit aan militairen. Omdat Defensie zelf niet genoeg uitrustingen beschikbaar stelt. Vakbond heeft een inzamelingsactie gehouden onder oud-militairen en soldaten. die schoenen, sportkleding, sokken en uniformen over hebben. En inmiddels zijn er twee kleine vrachtwagens vol spullen geleverd aan militairen in opleiding. Ga ik maar eens over praten met de voorzitter van de vakbond, Jean-Deby. Goedemorgen. Goedemorgen. Is het echt zo nijpend? Nou ja, we vragen al enkele jaren. Vragen wij aandacht voor de kleding en uitrusting van militairen? Omdat steeds weer blijkt dat. Uh de van de strijdkrachten niet in staat is om jonge militairen en opleiding van de kleding te voorzien en de uitrusting te voorzien die ze nodig hebben. Is dat een geval van bezuinigingen? Dat is een geval van bezuinigingen en andere prioriteiten stellen en dat betekent dat dan de mensen en opleiding daar het dupe van worden. En uh, dat is uh, altijd buitengewoon vervelend, omdat uh, Defensie uh, ja, tenu-voorschriften heeft. Uh, Eén van De Defensie heeft ook een gedragscode staat dat iedereen keurig verzorgt. Uh, dus en ze verantwoordelijkheid moet nemen om uh, de uitrusting uh, en uh, de goede spullen te dragen. En uh, wij krijgen van onze leden vaak te horen dat ze dus heel veel dingen tekort komen. Dat heeft ertoe geleid uh, uh, dat wij uh, uh, onze leden hebben gevraagd en ook oud-leden hebben gevraagd van, uh, van wil... De spullen die je over hebt en die nog goed zijn... wil die je inderdaad ter beschikking stellen voor je jongere collega. En daar is uh, dus uh, massaal de gevolgen aan gegeven. Maar uh, is dit nou een ludieke actie van u... of worden inderdaad beginnend militairen weggestuurd met een half lege Nou, Ik zal u even aangeven uh, waar de knelpunten zitten. Uh, dit is vaak banaal om, uh, om, uh, om woorden te brengen. Uh, we hebben het over de sokken die mensen gewoon niet hebben. Die ze zelf moeten aanschaffen. Nou, we kregen er vroeger ook wel, wel erg veel hoor, van die sokken. Uh, sportkleding die men ja. niet heeft, uh, ondergoed uh, onvoldoende, uh, camouflagebroeken, jassen, hemden, uh, camouflagejassen, gevechtslaarzen. Dan, dan wordt het al door... serieuzer natuurlijk, dat heb je echt nodig. Uh, ja, maar uh, u weet uh, op het moment dat, uh, ik heb u bijvoorbeeld, de KLM heeft draag uh, kledingvoorschriften. Op het moment dat de stewardessen echt uh, in plaats van een blauwe jas en een rood jas hebben, dan uh, wordt dat uh, niet op prijs gesteld... Uh, ja. Bij Defensie hebben we ook voorschriften en daar hoort iedereen gewoon aan te voldoen. En dat betekent dat, dat je als, als leiding ook voor moet zorgen te dragen dat die ter beschikking zijn gesteld. We ja. hebben het over operationele vesten, we hebben het over patroonhouders, we hebben het over helmkosters, eh, we hebben het over ballistische brillen, we hebben het over poncho's, we hebben het over oh, ja. een uh, Ja, Is het echt een tekort, komt het door geldgebrek, dat, is er te weinig of is, zit er ook een logistiek probleem achter? Um, nou, ik denk dat het met name het geld betreft, uh, Defensie moet uh, in mijn optiek uh, de prioriteiten juist stellen. En dat begint uh, bij de mensen de goede kleren te geven, de goede uitrusting te geven. En zeker mensen die een opleiding zijn, want uh, Defensie wil dat het militair uh, op een goede manier naar buiten toetreedt. En het begint uh, met uh, de spullen te, uh, uit te reiken die ze nodig hebben om hun werk te kunnen doen. Heb je geen gevechtslaarzen, moet je op uh, gimpel lopen door uh, de hei, dan heeft dat heel snel consequenties voor je enkels, voor je knieën. Uh, mensen lopen allerlei blessures op. Uh, dus het uh, begint ermee om de spullen uh, te geven die mensen nodig hebben. Ja. En weer en... is geen ludieke actie. We vragen al een aantal jaren aandacht voor dit probleem. Dit heeft te maken met de prioritering van de gelden voor deze middelen. Het is dus ook niet een geval van de laatste bezuinigingsronde, daar waar de minister nu mee bezig is. Dit speelt nee, al dit langer. Heeft... Het, het, het speelde langer. Het speelde sinds uh, 2006 dat wij permanent daar aandacht voor vragen. Dat we dat van onze leden gewoon horen. En uh, de defensie is kennelijk niet in staat uh, door uh, de gelden uh, op een goede plaats uh, te besteden en ervoor te zorgen dat uh, onze mensen, uh, onze leden en dus de werknemers van de Defensie op een fatsoenlijke manier worden gekleed, gevechtslazen hebben, uitrustingsstukken hebben, omdat uh, ze uh, goed hun werk kunnen doen. Ja, en wat u uitdeelt, is dat nog wel up-to-date of is dat... Uh... Het is allemaal up-to-date. Het, het zijn uh, heel veel spullen uh, die nog uh, in, in plastic zijn. Uh, wat we ook van onze leden horen dat uh, op het moment dat ze uit, uh, op uitzending gaan en uh, ze hebben dan spullen, uh, krijgen ze dan? Dan, ik, uh, dan zeggen ze van: luister, die spullen heb ik al. Uh, maar, maar dan is het systeem kennelijk zo ingericht dat ze weer een compleet kledingpakket krijgen. Aha, dus aan uh, de andere kant krijgen ze dus te veel? Uh, ja, dat is uh, curieus. En uh, uh, die leider hebben ook gevraagd: geef de spullen in. Dus we hebben de spullen die we hebben gekregen zitten gewoon in plastic, is uh, als nieuw. En, uh, en daar kunnen we dus uh, collega's, uh, jongere collega's gewoon uh, plezier mee doen. En kunnen ze op een fatsoenlijke manier uh, hun werk ervoor zetten. Jean Deby, voorzitter van de Militaire Vakbond, VMWM, uh, NOV. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Morgen. Het NOS Radio 1 Journaal, de ochtendkranten. Met Raymond Serré. In de ochtendbladen natuurlijk ook veel aandacht voor Libië. Bijna alle grote ochtendbladen hebben op de voorpagina's foto's afgedrukt... waarop te zien is hoe blijer Libiërs beelden en schilderijen... van Muammar Gaddafi vertrappen. Maar nu Gaddafi alleen nog op, presi op papier president is... is er ook de vraag, waar is die eigenlijk? en niemand weet het. Trouwens schrijft dan ook strijdbeslecht, Gaddafi zoek. En het Nederlands Dagbad klopt, geen spoor van de gids. De Volkskrant schrijft dat de hulp aan de Libische opstandelingen... wordt beloond met olie. Een woordvoerder van een oliemaatschappij zegt dat de rebellen... graag zaken willen doen met bedrijven uit Italië, Frankrijk of Engeland. Die landen hielpen de opstandelingen met bombardementen. Kan dat nieuws in de kranten. GroenLinks-Kamerlid Mariko Peters heeft niets gedaan... met waarschuwingen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat er bij Peters op aandrong om zich niet te bemoeien... met de inhuur van haar partner door de Nederlandse ambassade in Kabul, meldt de Telegraaf. De krant schrijft ook dat de partner van Peters al aan de slag ging in Kabul... voordat het ministerie daar toestemming voor had gegeven. En hij vroeg wel erg veel geld voor drie weken werk, 7000 dollar. Kamerlid Peters kwam drie weken geleden in opspraak... toen bekend werd dat ze ook subsidieaanvragen voor haar partner had goedgekeurd... Door de schijn van belangenverstrengeling... schont Peters de gedragscode van buitenlandse zaken. Maar het Kamerlid is niet van plan om op te stappen. Het staat in de Telegraaf vanochtend. Een Turkse moslim-extremist heeft asiel gevraagd in Nederland. Daarover schrijft de Volkskrant. De asielzoeker zou een kopstuk van de Turkse Hezbollah zijn... Die organisatie pleegde in de jaren negentig op grote schaal aanslagen in Turkije. Volgens de Volkskrant onderzoekt een speciale afdeling van de immigratie- en naturalisatiedienst of de Turk betrokken is geweest bij ernstige misdrijven. Afhankelijk van de conclusies van dat onderzoek krijgt de activist wel of geen asiel. De advocaat van de activist zegt dat zijn cliënt in Turkije is veroordeeld tot een lange gevangenisstraf. Maar het duurt even voordat een arrestatiebevel bij de grensposten is, zegt de advocaat. In de tussentijd heeft de activist in Nederland asiel gevraagd, al dus de Volkskrant. De politie gaat vaker schieten op verdachten, verwacht vakbond ACP. De bond signaleert in Metro dat niet alleen de frequentie, maar ook de zwaarte van het geweld tegen politiemensen toeneemt. ACP verwacht daarom dat de politie zelf ook meer geweld gaat gebruiken. Het vuurwapengebruik van de politie stijgt al jaren. Vijf jaar geleden waren er veertien schietincidenten... en vorig jaar waren dat er 25. En ook dit jaar loopt de teller snel op. De ACP pleit voor zogenoemd preventief geweld... waarbij de politie geweld toepast... om te voorkomen dat een situatie escaleert. Nu moeten agenten wachten tot er iets gebeurt. De bond bezint zich nog op andere maatregelen... om het toenemend geweld terug te dringen, al dus Metro. Jongeren tot 18 jaar met een rekening bij ING... kunnen vanaf 1 september niet meer dan 250 euro per dag binnen meldt de Volkskrant. Daarmee wordt het pinlimiet met 750 euro verlaagd. En dat is nodig, want steeds meer jongeren... laten zich door criminelen als geldezel gebruiken, schrijft de krant. Jongeren geven dan hun pas tijdelijk af tegen een kleine vergoeding. Criminelen gebruiken de rekening vervolgens om er illegaal geld op te zetten... en dan ook snel weer op te nemen. De politie is dan moeilijk om de echte daders te achterhalen. Er zouden al zo'n 5000 geldezels zijn, schrijft de Volkskrant, onder hen veel Surinaamse en Antilliaanse meisjes van tussen de 12 en 18 jaar. Het laatste nieuws uit Libië krijgt u zo dadelijk na 7 uur van onze verslaggevers ter plekke. Thomas Edbrink en Hans-Jaap Melissen zijn beide in Tripoli.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 Kijk op zoogdiervereniging.nl. Dit is Radio 1.